de Beatles. De politie heeft gisteravond bij Bunschoten Spakenburg... drie jonge mannen aangehouden op een carpoolplek langs de A1... die bekend staat als homoontmoetingsplaats. Agenten zagen ze met een hockeystick en een golfclub de struiken inlopen. Vermoedelijk met de bedoeling geweld te gebruiken tegen bezoekers van de plek.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 Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1513. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan beginnen met Ravel Groten, en dat is geen onbekende voor ons. Great Blue heet dit nieuwe album. En daar gaan we. En we beginnen met de track Raven Heart. Dan komt Kurt Rijman. Een glimpse of grace. Glimpse of grace. Ja. En daar, nou, dat is ook een heel fijn album. Piano. En Kurt die speelt een lustige bos. Dan gaan we terug in de tijd. Met, ja, er zitten wat verzamelcd's verzamel CDs in. Verzamelalbums. Ja, vroeger noemden we dat cd's. En in, ja, de, in die 95, 96 uh, was het een beetje de gewoonte om de ex-muziek uh, te promoten. En labels zoals Felix Muziek brachten dan verzamelselidees uit met heel veel tracks en meer dan uh, 70 minuten muziek. En, dus, uh, dat, uh, en dat is onder andere het album Relax waar we naar gaan luisteren is track 11... Eens even kijken, wat valt er nog meer te melden? Nou ja, wat we op de achtergrond natuurlijk horen. Hè? Dat is Rainforest Sounds of the Earth. En ja, dat zijn eigenlijk uh, de muziek van de natuur. En dat is altijd fantastisch uh, om naar te luisteren. En daar eindigt het programma dan ook mee. Dit is uh, album is... Uh, bij elkaar verzameld, of deze natuurgeluiden door Matt Goodall ook wel bekend als Wing Goodall, en dat deed hij voor het label Oriane Music ik wens je heel veel luisterplezier <middels> Radio. Please visit my website faithangelinamusic.com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 Gaseg ddu A finter oes amdani A mawr yn holl te di Tyri yf, tyri yf, tyri dal Tyri yf, tyri yf, We dal Be We Sta voor hen kweeat, hier, Rideau is er met kam. Tarry af, tarry af, tarry down. Tarry af, tarry af, tarry down. Rideau is met kam. 재미 meer